12 uur. Dit is Radio 1 met Willemijn Veenhoven en Jeroen Paul. Oekraïne valt uiteen, zo lijkt het tenminste. Wat kunnen de EU-ministers doen om Rusland in toon te houden? Directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Rob de Wijk die heeft het antwoord. En in Oeganda is de omstreden anti homo wet precies een week van kracht. En sindsdien zitten verschillende Oegandese vrienden... van politicoloog Monique Samen wel ondergedoken. Ze vertelt zo hoe het met ze gaat. Nu het NRS-journaal met Dorald Megens. Ja, nu ben ik te horen. Inmiddels een half minuut na twaalf uur. Dit is het NOS Journaal. Over een uur gaan in Brussel de Europese ministers van Buitenlandse Zaken met elkaar om tafel om te praten over de crisis rond de Krim. Ze bekijken wat de aanpak moet zijn voor een oplossing. Minister Timmermans zei dat economische sancties tegen Moskou tot de mogelijkheden behoren... maar dat die ongetwijfeld zullen leiden tot tegenmaatregelen waar de Europese economie onder zal leiden. De Britse minister Heek noemt de situatie op de Krim... de grootste Europese crisis van de 21ste eeuw. Hij is op dit moment in Kiev om steun te betuigen aan de nieuwe regering daar. Maar de Britse regering beperkt zich niet tot contacten met Oekraïne... zegt correspondent Arjen van der Horst. Nou, er is wel degelijk contact tussen uh, Londen en Moskou. Uh, Cameron heeft ook met Poetin gesproken... net zoals vele andere Europese regeringsleiders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 Het weer een gebied met regen en motregen trekt langzaam naar het noorden, maar het noordoosten houdt het zo goed als droog. Vanmiddag wordt het vanuit het zuiden droog en breekt de zon door. In de zon is het een graad of 10, bij regen iets koeler. Vannacht klaart het op, gaat het licht vriezen en vanaf morgen is het een paar dagen zonnig en droog. Verkeersinformatie, René Passet. Met een file door werkzaamheden in Zeeland op de A58 Vlissingen naar Bergen-op-Zoom. Tussen Rilland en Knoop het Zaat. drie kilometer. Het treinverkeer is de hele dag ontregeld tussen Den Haag en Dordrecht. Daar rijden minder treinen vanwege problemen met de wissels. Helemaal geen treinen rijden er nu rond Best. Daar heeft de brandweer het treinverkeer zojuist stilgelegd. De vertraging is meer dan een uur.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 sms helder naar 5544... en ontvang een korte demonstratiefilm. Radio 1. De EU-ministers van Buitenlandse Zaken... Die komen over een uurtje in Brussel bij elkaar... om zich te beraden op mogelijke sancties tegen Poetin. Rob De Wijk, directeur van het Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Is de situatie op de krim... vindt u een Molotov-cocktail of een Russisch roulette? Dus volgens mij beide... Dus is een met een molotov cocktail. Nee, het is, de situatie is echt buitengewoon zorgwekkend. Ja, duidelijk. Bij ons zit ook politicoloog Monique Samuel. Uh, jij was, Monique, in 2012 in Oeganda. Daar heb je veel vrienden hm. gemaakt in yeah. de homozin. Uh, vorige week heeft uh, Museveni, de president, een anti-homo-wet ondertekend. Een deel van jouw vrienden zit ondergedoken nu daar. Allemaal in Allemaal eigenlijk? Ja. Hoe weet je dat eigenlijk? Ik bedoel, hoe hou je contact met ze? Uh, via Facebook, dat is het voordeel van ondergedoken zitten. Uh, een paar zitten ondergedoken in een plek met internet en hebben helemaal niks te doen. Dus die Facebooken erop los. De nieuwsbv Met Jeroen Pauw en Willem De hele wereld lijkt zich te bemoeien met Oekraïne en helemaal met de situatie op de Krim. Hoe is het daar nu ter plekke? NOG-correspondent David-Jan die is bij een legerbasis even buiten de hoofdstad Simferopol. David, um, er waren berichten dat de Russische militairen... meerdere bases van Oekraïne omsingeld hadden. Merk jij daar iets van? Jazeker. Uh, dit is dan de grootste bij Peruvanië... een kilometer of dertig buiten Simferopol, de hoofdstad van, van de Krim. Daar is een, uh, een grote Russische eenheid die deze Oekraïense legerbasis heeft, heeft omsingeld. Er kan dus echt geen man meer in of uit. Uh, de militairen hier binnen, dus de Oekraïners, die weigeren hun, uh, hun wapens niet even te leggen. Vandaar dat die Russen er nog steeds omheen staan. In andere plekken is dat anders geweest. Ze hebben, uh, de, de Oekraïnse militairen of, die hebben zich of aangesloten bij het Russische leger. Of ze hebben in ieder geval hun wapens hun, hun neergelegd. Mm -hmm. Maar hier is de situatie dus anders. En dat, is, dat levert natuurlijk een behoorlijk gespannen situatie op. Ja. En hoe is het verder? Want we horen bijvoorbeeld weinig over het parlement. Hoe staat het met de bezetting daar? Die uh, gaat gewoon door. Uh, daar gebeurt op het op ogenblik eigenlijk niet zo heel erg veel. Het klinkt misschien raar. Maar in Simferopol is het redelijk rustig. Dus ook bij het parlementsgebouw. Daar patrouilleren Russische militairen een handjevol. Een stuk of 10, 15 op straat. En de rest zit binnen. Een man of honderd, schat ik zo. Er staan wat Russische vrijwilligers, vrijwilligers omheen. Die, uh, ja, die, die militairen steunen. Um, maar er zijn ook nog wel andere plekken hoor, op de, op de Krim. Waar uh, plekken bezet zijn. Strategische posities. Bijvoorbeeld het vliegveld van Simferopol. Een voormalig. Een uh, militair vliegveld bij Sebastopol, waar de Russische uh, Zwarte Zeevloot ligt, en nog wat andere posities. Dus alles bij elkaar is het rustig. Dat wil zeggen, er wordt niet gevochten. Maar ja, spannend is het natuurlijk wel. Ja, ja het is zeker spannend. En Maar je zegt, het is rustig. Dat, dat horen we ook over de inwoners van de Krim. En die vinden het, nou ja, in merendeel ook oké. Okay. Die blijven rustig. Is dat nog steeds zo? Ja, dat is zo. Je moet je bedenken dat uh, ongeveer 70% van de inwoners van de Krim... dat dat uh, etnische Russen zijn. En die vinden het eigenlijk wel prima zo. Terwijl er nu een auto voor me stopt, die hoor je misschien... Um, die vinden het eigenlijk wel prima zo dat, uh, dat, dat die Russische militairen hier zijn, ze voelen zich verdedigd tegen wat zij noemen ja, de, de, de, de fascisten in Kiev hè. dus de nieuwe regering die na de revolutie aan de macht is gekomen, um, maar als je mensen hier vraagt, wat moet er dan nu gaan gebeuren, dan zijn de antwoorden verdeeld, de ene die zegt van nou, misschien kunnen we toch op de een of andere manier wel bij Oekraïne blijven, de ander zegt we moeten helemaal onafhankelijk en een derde zegt we moeten ons aansluiten bij Rusland dus de vraag, wat moet er gebeuren, ja daar zijn de meningen over verdeeld onder de Russen ook. David, jij gaat over de situatie op dit moment in Oekraïne. Dank je wel. Nou ja, wat er moet gebeuren, daar praten we ook even over. Hier met Rob de Wijk, directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies. Uh, Rob, de EU-ministers van uh, Buitenlandse Zaken komen vanmiddag bijeen. Is een beetje gemord, uh, zo las ik ook wel her en der... dat het allemaal wel erg lang duurt voordat ze, voordat ze bij elkaar komen. Nou, het is ook wel heel complex. Ik uh, zou er echt een tegenstander van zijn wanneer die... Ministers bij elkaar gaan zitten en maar wat beginnen te roepen. Dat moet gewoon goed worden voorbereid. Kijk, als je sancties wil afspreken, en dat, daar dreigt het op uit te komen, dan moet je wel weten wat, welk, wat wel en wat niet werkt. En dat doe je niet even op een achternaamid. Dan moet je gewoon even de tijd voor nemen. Dus al dat gedoe van eh, ze hadden het weekend al bij elkaar moeten komen. Ik ben het daar niet mee eens. Nee, maar er zijn natuurlijk al wel behoorlijk uh, stevige woorden gesproken. We hebben Obama ja. gehoord. We hebben eigenlijk natuurlijk in zijn kieltocht Kerry gehoord. Maar ook de minister van, uh, van ons, van Buitenlandse Zaken van Stimmermans... waarschuwde president Poetin dit weekend nog voor een laatste keer. Als President Putin wants to be the president who started the war between Ukraine and Russia. Dus so hij heeft dit doel bereikt met een paar inch. En inderdaad, de Verenigde Staten zullen met de internationale gemeenschap in het bevestigen dat er kosten zullen zijn voor elke militaire interventie in Oekraïne. Hij is niet gaan winnen door dit, maar het feit is dat hij op de internationale scène. Rusland zal verliezen. De Russische mensen zal verliezen. Degene die daar de hoogste prijs voor zal betalen uh, is hmm. Rusland. Ja. Jij, je hoorde een heel rijtje mensen, onder andere Obama, Kerry Timmermans... Het komt er eigenlijk allemaal op neer wat zij zeggen van... ja, Rusland gaat betalen, hoe dan ook. Nou, dat is misschien de vraag. Ten eerste is het de vraag hoe illegaal het is wat Rusland gedaan heeft. Ik weet dat het vloeken in de kerk is en dat die discussie nog niet is begonnen. Maar de Russen zijn er op uitnodiging van de premier van de Krim. Daar uh -huh. begint het mee. En de tweede moet er een zogenaamd status of forcement agreement zijn. Dat betekent dat er een overeenkomst moet zijn tussen de Krim... Oekraïne feitelijk... En uh, Rusland over de stationering van krijgsmachten in uh, dat land. Russische, Russische krijgsmachten. En die moeten zijn, en daar zit absoluut een clausule in... dat wanneer er een bedreiging is voor bijvoorbeeld de Russische basis in uh, Oekraïne... Uh, dat Rusland uh, mag optreden. Dat moet erin zitten. Hoe dat precies geregeld is, dat weet ik niet. Maar dat is normaal gesproken wat je doet in dit soort omstandigheden. En uh, Oekraïne is natuurlijk niet een heel stabiel land. Dat is het feitelijk niet geweest de afgelopen uh, paar jaar. In 2010 is dat verdrag uh, opnieuw uh, in werking uh, gezet. Of is het verlengd met 25 jaar. Ja, en uh, er is alle reden voor de Russen om te denken... van die Oekraïners, zeker ook de retoriek die nu uit uh, Kiev komt... Uh, daardoor kunnen we onze basis gaan verliezen... en dat is voor Rusland gewoon ja. onacceptabel. Uh, maar toch even de legale route. Ja. Jij zegt die moet er zijn. Die moet er zijn omdat je het anders niet kan doen. Of je zegt die is er. Dat, dat nou, is gewoon... die kans is vrij groot. En dat spoort ook met wat uh, de, uh, de Russische ambassadeur... in de Verenigde Naties heeft uh, gezegd. Die heeft gezegd dit is legaal en dit past binnen de afspraken die er zijn. Uh, ik denk dat het complexer is en minder eenduidig is dan wat Kerry, Timmermans en wie dan ook roepen. Uh, overigens uh, zou dit ook kunnen verklaren waarin, ik heb hem hier voor me liggen, de brief van de regering aan de Kamer, ja? dat hele juridische punt en van die illegaliteit eigenlijk een redelijk op de achtergrond is geschoven. Oké, okay, maar goed, laten we zeggen dat er dan een, een legale reden is voor de Russen om dit te doen, die, die verdwijnt op het moment dat er geschoten wordt, denk ik. Nou, Dat hoeft niet, dat hangt er vanaf hoe er geschoten wordt. En wie op wie gaat schieten. Op het moment dat uh, bijvoorbeeld uh, Oekraïne... en dat is denk ik het grootste gevaar voor escalatie... Uh, bedenkt dat ze toch de Krim moeten heroveren. Want als ze de Krim verliezen... Hè, er komt op 30 maart komt er een referendum... dus het is denkbaar dat ze uh, de Krim verliezen. Als ze de Krim verliezen, dan zijn ze ook hun basis kwijt. Dus er is ook voor Oekraïne mm. natuurlijk een hele belangrijke reden... om dit niet toe te staan... Dus het zou mij ook niet verbaasen als opgehuurd... ook door het nationale sentiment in, in Oekraïne zelf... men uh, de vlucht vooruit neemt... ja, dan, ja. dan ontstaat er gewoon een oorlog... en dan kun je eigenlijk bijna niet meer zeggen... wie het nou eigenlijk bij het juiste eind is. Maar als, als, als dat zo is en die afspraken ja. zijn er... en ondertussen staat de halve wereld in brand over Oekraïne, over, over de Krim... Dan, dan laat je dat toch zien dat die afspraken er liggen? Ja, maar dan... dat is ook gebeurd in de VN. Alleen wat je dus ziet, ook in de discussie, in de media... Iedereen holt nu achter elkaar aan. Dat kan je gewoon zien aan uh, het, het soort berichtgeving wat er is. Dat is geen kritiek op de media... maar dat is zoals het werkt in dit soort situaties. Uh, de getallen de getallen, de, de, de getallen, bijvoorbeeld over het aantal troepen... die op dit ogenblik aanwezig zijn mm -hmm. op de krim. Nou, daar, dat loopt nu op op de 25.000. Dat is zeer de vraag of de 25.000 zijn. Maar je ziet dus... Iedere keer dat in dit soort discussies iedereen achter elkaar aanloopt... en redelijk kritiekloos hier nou kijkt... als je nou even een stap terug doet, en ik hoop in godsnaam... dat die ministers dat vanmiddag gaan doen in, in Brussel... en even kijken van wat is hier nou echt aan de hand... en hoe lossen we dit op met z'n allen... en wat zijn de repercussies van bijvoorbeeld het invoeren van sancties... dan... dan ben je, ben je veel beter in staat om die escalatie enigszins in de, in de hand okay. te houden? Laten we toch even gaan kijken naar die sancties. Want ja, uh, want, uh, ja uh, wat kunnen we eigenlijk? Wij kunnen natuurlijk wel, we, we kunnen hooguit iets niet afnemen wat Rusland ons geeft. Nou ja, maar dat is niet onbelangrijk. Er wordt natuurlijk nu gesproken over allerlei handelssancties. Dat kan dus betekenen uh, dat je bijvoorbeeld ook de tegoeden van Rusland in het buitenland bevriest. Dat is heel vervelend. Het allervervelendste zou zijn is wanneer wij tegen Poetin zeggen van eh, vriend, eh, wij willen dit niet. Wij nemen bijvoorbeeld 20% minder olie en gas af, met name gas af. Dan heeft Rusland echt een geweldig probleem. Maar Op een of andere manier zal energie dus een cruciale rol moeten gaan spelen... Ja. in dat hele sanctiepakket. Ja. Maar goed, wij hebben natuurlijk ook een probleem. Op het moment dat ja, het Westen zegt... van we nemen ja. 20% niet af. Dan, dan, dan Nou ja, dat hoeft niet. Want wij we zijn kunnen net een dan... beetje uit de crisis. Ja, nee, maar dit heeft en dan... natuurlijk enorme effecten. Daar, is, dat, daar heeft de minister van Buitenlandse Zaken... Tim was natuurlijk ook op, op geweest. Maar eh, energie zal op een of andere manier... een rol moeten spelen. Want anders raak je... Rusland niet. Eh, zeg maar 70% van de exporten... van Rusland is energie. 50% van de begroting wordt gevuld... door eh, de opbrengst uit de energie. Dus je moet... Wil je Rusland treffen, moet je hem daar treffen. Maar met, meneer Uwijk, mag ik u wat vragen? Sorry, mag, Monique, we wel aan tafel. Ja, uh, twee, twee vragen. Allereerst, uh, ik vind het heel interessant wat u zegt over dat zelfreflectie. Wat ik zelf gemist heb in de afgelopen weken mm -hmm. is... hoe wenselijk was überhaupt het associatieverdrag? Daar gaat het helemaal niet over. Terwijl we eigenlijk wisten hoe belangrijk en strategisch Oekraïne was. Mm -hmm. En de EU had kunnen weten dat dit een enorme confrontatie zou worden met Rusland. Maar dat wisten we jaren geleden al. En, het, ja. en kies, we hebben we bewust voor gekozen om het oorlogspad op te gaan met Rusland... door het associatieverdrag? Of hebben we ons toch een beetje overkeken over de gevolgen. Van, een beetje onderschat. En het andere over die sancties. Dit is toch voor Poetin ook gewoon een prestige kwestie. Ik denk dat hij als het gaat om 20% gasreductie of het verlies van de Krim, hij, hij niet gaat kiezen voor het verlies van de Krim. En op de lange termijn is het gewoon een kwestie van lange adem. Hij verkoopt of de gas wel aan Azië, opkomend Azië of wij gaan toch weer die gas kan Nee, je verkoopt het niet makkelijk aan Azië. Dat okay. is een probleem, want dat heeft te maken met, gewoon met de pijpleidingen. Alright, dus okay. het is niet zo dat je maar even zegt van ja dan gooi ik het wel die kant op. Zo werkt dat niet. Uh, nee, dit wist wel heel lang dat dit eraan zat te komen. Uh, realiseer je dat uh, in 2009 het zogenaamde Eastern Partnership. Uh, dat is echt iets dat totaal onbekend is hier in het, uh, in het westen van Europa. toen werd dat gevormd. Dat was een bewuste poging van de Europese Unie. vandaar dat, dat de EU nu aan zet is. om, de Europ uh, om Oekraïne, maar ook uh, Wit-Rusland bij Europa te trekken. En dat associatieakkoord is daar een logisch gevolg van. Ja. Daar is een ongelofelijke hoeveelheid gedoe over geweest... de afgelopen vijf, zes jaar. En Poetin heeft herhaaldelijk gezegd dat hij dit ziet als een bedreiging. Als een uitbreiding van de invloedssfeer eh, van het westen naar het, eh, naar het oosten. En daar heeft hij in wezen ook nog gelijk in. Want dat is ook een van de redenen geweest... waarom met name Centraal-Europese landen zo hard hebben ingezet... op dat zo'n Partnership. Laten we even naar die prestige gaan. Want de, de vraag is toch even vanuit prestige gedacht... wat kan Poetin nog doen? Kan hij nog op een nette manier zeggen... oké okay jongens, uh, ik, ik trek me weer terug? Nee, maar dat zal denk ik ook niet gaan gebeuren op zeer korte termijn. Dat hangt er vanaf wat Kiev gaat doen. Daar zit, daar zit de sleutel voor de oplossing. Die ligt niet in Brussel. Die ligt echt in die ligt echt in Kiev. Wat gaan die lui uh, doen? Gaan ze aanvallen? Gaan ze de Krim terugveroveren? Uh, of, of staat er een burgeroorlog? Op dat moment is natuurlijk Rusland helemaal uh, uh, gehouden aan de overeenkomst en ook aan de bescherming van de Russische bevolking ja, Kiev... in, in, in, in, uh, in Oekraïne. Kiev wordt, wordt helemaal uh, geprovoceerd nu. Door, door de Russen. Vanuit, ja, maar in ieder hij geval, wordt over... vanuit het standpunt van Kiev is dit een provocatie. Ja. Dus zij moeten wat terugdoen. Maar Rusland en de Russische minderheden worden ook geprovoceerd... Uh, door de NAVO, door Kerry, uh, door Timmermans, mm -hmm. door, nou, door de Europese Unie. Het, dit is een klassiek, ja, een, een klass, een klassiek geopolitiek probleem... Ja. waarbij twee verschillende visies tegenover elkaar staan die ook niet heel makkelijk overbrugbaar zijn. Maar je leest overal, um, er hoeft maar één iemand te gaan schieten. Eén iemand ja. moet even voor overveed raken en bam. Nou ja, van... Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Dan wordt er weer verwezen naar uh, hoe de Eerste Wereldoorlog is... Uh, met principe Dat hoeft natuurlijk niet zo te zijn. Nee, ik denk dat het, uh, dat het veel meer nu de stuurmanskunst is... Uh, van de nieuwe leiders in, uh, in Kiev... om de boel nog enigszins bij elkaar te brengen en tot bedaren te brengen. En daar zijn heb ik... zij? Sorry? Hoe vaardig zijn zij? Ja, niet, want dat zijn natuurlijk ook een stil amateurs. Ja. En bovendien is het geen echte democratie. Ja. Realiseer je dat ook. En het is een ultiem corrupt land. Het staat 144 op, uh, op de index van meest corrupte landen in de wereld. Uh, dus nee. Nee, maar goed. Dan, dan blijf je dus bij een situatie dat zij daar niet vaardig zijn. Dat Poetin een eerste stap heeft genomen... door met zijn troepen uh, de grens over te gaan. Poetin gaat niet zo. Nee, terug. Hij is die grens niet overgegaan. Hij zat er al. Dat, nee, dat wordt vaak vergeten. Hij zat er al. En u denkt ook ja, echt niet dat hij... Wel haar... meer troepen, hij heeft er wel meer troepen naartoe ja. gebracht. Maar we weten ook niet hoeveel. Dat wordt ook voortdurend geroepen. Maar er zaten al pakweg zes. 25 1000. of zo? 1000. Ja, 2,5. Ja. Nee, nee dat, dat is een getal. Dat klopt niet. Er zitten 2500... Uh, ze hebben er een nul achter gezet. Er zaten 2500 uh, uh, militairen. Uh, en niet de geringste plus nog een stuk of drie, vier, vijfhonderd special forces... ook niet de geringste. Dat zijn ook de militairen die bijvoorbeeld in zijn gezet in, uh, uh, in Georgië. En vermoedelijk zijn er van buiten ook nog enkele militairen gekomen. Dus als er op dit ogenblik zesduizend zijn... het zou mij verbazen als het er meer zouden zijn. Het probleem was dat er buiten de afgelopen week... buiten uh, de Krim een grote oefening is gehouden... En daar deden 150.000 troepen aan mee met 900 tanks... Dus daar ligt eigenlijk al een interventiemacht. En dat is de grote bedreiging op dit ogenblik. Mooi. Blijf vooral nog even zitten, meneer De Wijk. Eh, Rolof van de redactie zit er inmiddels ook. En die heeft, zoals altijd, een update van de nieuwsbv.nl. Aandacht daarvoor Rinus Beuzenberg. Dus een lokale politicus in de Haarlemmermeer... die een bijzondere verkiezingsposter heeft gemaakt. Erop is een politieke tegenstanders op de blote billen kletst. Spannend. En het gaat natuurlijk over het filmfeestje van het jaar door de winterspelen een week later dan normaal. Maar vanochtend vroeg onze tijd was het zover. And the Oscar goes to 12 Years a Slave. Brad Pitt. I dedicate this award to all the people who have endured slavery and the 21 million people who still suffer slavery today. Gravity Gravity Alfonso en 12 Years a Slave, dus de grote winnaars. Dat hoorde je vast al langskomen, maar het gaat natuurlijk ook om de feestjes. En om de foto's. De selfie was een groot ding dit jaar. Ellen DeGeneres die twitterde zo'n zelfgemaakte foto... met een dozijn Hollywoodsterren erop. Julia Roberts, Meryl Streep, Kevin Spacey en nog veel meer. De foto werd op Twitter al bijna 2,5 miljoen keer gedeeld. En dat is een nieuw record. Het oude stond op naam van Barack Obama na zijn herverkiezing... Online vind je bij ons ook een best of Hans Teeuwen. De goede man is namelijk jarig, 47 wordt hij vandaag. Zou je niet zeggen, we wilden het niet onopgemerkt voorbij laten gaan. En eigenlijk moet je dan ook voor hem zingen. Maar ja, niemand zingt Hans Teeuwen zo goed toe als Hans Teeuwen. Heinz Teeuwen, Hans Teeuwen, Hans Teeuwen, de koning van de land. Wij zijn samen onderweg met Hans Steven Wij zijn samen onderweg met Hans Steven Hij is de koning van de laag Eviva Hans Steven. Kleine, kokette aan Ja, het hele nog meer, duurt drie kwartier ongeveer. <laughs> een met medley. Nou, dat en meer op de nieuwsbuffet.nl. Waar om vier uur vanmiddag ook de documentaire... twaalf jaar een teef over het leven van Samson en Gert in première gaat. Tot zo. <laughs> Rolof, dank. Malé, een poprock-kwartet uit het Californische Orange County. En nu hier op Radio 1, Beeld de Last. Uit 2008, Melee build to last. Ja, Nienke de Jong zit hier. Oh. Ze zit hier wel, maar dat mag ik nog niet zeggen. <laughs> nu wel, geloof ik, hè? Ja, Nienke de Jong zit hier. Ze is schrijfster en zes columniste. En we kennen haar als een hele nuchtere, Friese vrouw. En je hebt dus iets gedaan wat daar totaal tegenindruist. indruist. Ja, ik ben dus gisteren als een soort van uh, Dr. Livingston... op onderzoek uitgegaan in Oeteldonk, Den Bosch. Uh, ik moet zeggen, ik moest wel. Ik woon daar sinds een jaar. En als je in een bos woont, kun je er niet aan onttrekken. Je kunt wel niet mee willen doen aan carnaval. Maar dat werkt gewoon niet zo, want de hele stad doet mee. Overal hangen die geel wit rode sjaaltjes. Zelfs de uh, bloemmist verkocht alleen nog maar geel wit rode boeketjes. Van hoog tot laag, van notaris tot stratenmaker, iedereen doet mee. En als je niet mee wil doen, dan moet je maar gewoon weggaan. En, en, en. Wat vind ja, je? Ik kom dus uit Friesland en ik hou niet van carnaval. Want in Friesland had je ook altijd nou ja, zes katholieken die carnaval vieren. Die gingen dan op zaterdagmiddag met een confettikanon door Sneek heen. Dat vonden we allemaal super treurig. En dat was mijn beeld van carnaval. Ja. Een volksfeest, een beetje dom hossen en zuipen. En wat moet ik daarmee? Maar, wat bleek? Ik, ik ben geaccepteerd, maar dan moet je wel de regeltjes allemaal kennen. Carnaval is een, een feest dat van regeltjes aan elkaar hangt. Ik bedoel, in Den Bosch is het zaak dat je niet op zaterdag in de stad bent als bossenaar. Want dan komen de mensen van boven de rivieren. Daar hoor jij niet bij, daar doe je niet aan mee. Als je verkleed gaat, ga je niet als non of als zuster of als boef. Nee, je gaat in een kiel met een rode sjaal en je doet je, je bossen sjaal om. Want als je verkleedt als iets anders, dan betekent dat dat je niet uit een bos komt. Want dan snap je de regels niet. En dan hebben mensen meteen door dat je er niet bij past. Maar ze gaan dus allemaal hetzelfde gekleed eigenlijk? Eigenlijk gaat iedereen hetzelfde gekleed. En hoe meer emblemen je op je jasje hebt, hoe meer jaren je carnaval hebt gevierd... hoe hoger je misschien in aanzien bent. Maar voor de rest is eigenlijk iedereen gelijk. Ja. En nu ben ik erachter gekomen wat nu eigenlijk de, de crux is... Carnaval is eigenlijk net zoals naar de sauna gaan. Als je voor het eerst naar de sauna gaat, dan kun je je heel erg opgelaten voelen. Doe ik het wel goed? Moet ik hier nou in mijn blootje? Had ik mijn badpak mee moeten nemen? Moet ik nou mijn handdoek omslaan? Vinden de mensen me niet te dik? Wat kijken die mensen me daar aan? Zodra je, je daar aan overgeeft en je doet alsof het totaal normaal is... dat je met tien wildvreemden in een zweethut gaat zitten... Mm -hmm. dan is het leuk. Dan wordt het ontspannend. Dan wordt het oké. Okay. Dat is met de carnaval eigenlijk ook zo. Zolang je je opgelaten voelt en denkt dat het niet leuk is, is het ook niet leuk. Een drankje erin, zou ik zeggen. Een drankje erin, gewoon doen alsof het wel leuke muziek is. Gewoon met je handjes in de lucht bij het bloemetjesgordijn. Gewoon doen, gewoon meezuipen, gewoon meehossen. Gewoon meejanken als het straks weer voorbij is. Als je er dan overgeeft, dan wordt het pas leuk. Wat doe je dan hier, zou je je afvragen? Ja, precies. Ik moet er zo meteen ook weer terug. Want ja, ze zijn nu al 16 keer het liedje Anastasia aan het zingen... zonder dat ik daarbij met mijn handjes in de lucht sta. Er zijn er weer allemaal biertjes voor Orbit en ik was er niet bij. De optocht is zo meteen en ik was er ook niet... Dus ja, ik ben helemaal om en ik, ik wil meteen eigenlijk weer terug. En dan ga je straks gewoon, dan ga, gaat dit uit wat je nu aan hebt. Een, een, een zwart hemdje. En dan, dan komt er een boerenkieletje aan en dan, dan ben je er helemaal klaar en voor. En dan heb ik er allemaal emblepjes op en dan ben ik weer helemaal de bossenaar. En dan mag ik daarna weer allemaal foto's gaan maken van andere vrouwen... die met mijn vriend op de foto willen omdat hij <lacht> heel erg op van Nistelrooy lijkt. <lacht> dat je hem alleen durft te laten. Ik weet hoe hij eruit ziet. Ja, <lacht> ja, ja. ja. ja maar ik, ik stond er dus naast als een soort van privéfotograaf voor de... Mijn als Ruud van verklede vriend. Ja. Linia Rechter, ah. terug naar Den Bosch. Ik ben weer weg, doei. Mienke, dank. Radio 1. De nieuwsbv. Met Jeroen Paul en Willemijn Veenhoven. Ja, uh, aan tafel directeur van Den Haag Centrum voor Strategische Studies... Rob te Wijk. We hadden het over de crisis op de Krim. En politicoloog Monique. Samen wel met haar hebben we het zo over haar Oegandese vriendin Jay. Zij zit sinds de ingang van de anti-homo-wet ondergedoken. Dit is Radio 1.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 En Feyenoord heeft Graziano Pelle voor de komende twee wedstrijden... uit de selectie gezet. En ook is hij geen aanvoerder meer. Technisch directeur van Geel zegt dat Pelle een geweldige voetballer is... maar dat zijn recente gedrag niet past. Gisteren in de wedstrijd tegen Ajax deelde hij een elleboogstoot uit... en kreeg hij het aan de stok met journalisten na afloop van de wedstrijd. En vorige week had de Italiaan een woedeuitbarsting bij FC Twente. Dat zijn de hoofdpunten. Verkeersinformatie René Passet. Met nog steeds die file op de A58, als mijn beeldscherm tenminste wil meewerken... In Zeeland van Vlissingen naar Bergen op Zoom er zijn werkzaamheden... tussen Rilland en de knalpunt Markizaat drie kilometer. Politicoloog en auteur Monique Samenwel. De anti-homo-wet in Oeganda is nou precies een week van kracht. En Jij hebt de afgelopen dagen verschillende vrienden van jou gesproken... die op dit moment ondergedoken uh, zitten. Ja. En we kennen allemaal dat verhaal dat, dat een dag nadat die anti-homo-wet van kracht was... Uh, uh, kreeg je die lijsten, die homo-lijst in de Red Pepper, een kan daar. Ja. 200 namen van homoseksuele Oegandese. Jij bent bevriend met Jay... De... Zij was op die lijst. Stond heel zij stond op die lijst. lijst. Ja, waar, waar zit zij nu? En zij is belangrijk. Hè? Zij is belangrijk in een, in een mensenrechtenorganisatie. Ja, daar. Zij is de oprichter van de eerste acht, een, ja, de, de eerste grote Lesbische organisatie van Oeganda. Van Alliance Uganda. En, uh, ja. waar, uh, maar waar is zij nu? Zij zit in een, uh, in een safe house. Maar dan moet je dus niet denken aan een blijf van mijn lijfhuis of een georganiseerd iets. Mm -hmm. Je moet denken aan uh, een, een woning, kleine betonnen, opgetrokken woning. Van bevrienden, uh, of in dit geval, denk ik haar zus. Uh, met mensen waar je dan, die, die van jou weten en die jou accepteren, zoals als je bent, een soort van. En je dus maar een kamertje geeft en dan gordijnen alles dicht. En dan zit je daar met, en zit daar met, uh, met zes mensen. En dan moet Al je ook... hele week in zo'n kamer? Oké, okay, de hele week in de Kamer. Ze dus hoeft niet te verkassen omdat het ook te gevaarlijk is om daar te blijven? Nou, zodra dus bekend wordt dat ze op die locatie zit, wel. En daarmee heeft ze ja. ook niet haar precieze locatie willen geven. Maar ik wist dat ze vaker moest onderduiken. Dus ik, ik ken verschillende van de locaties. Dus, Hoe lang kan... blijft dat heet eigenlijk? Want laten we zeggen, je staat dan een week geleden sta je in de krant. Is ja. het nu zo dat als ze over twee weken weer eens naar buiten gaat... dat het dan wel weer oké okay is? Nou ja, het probleem is, ze heeft nu al vier keer in de krant gestaan. Het is niet voor het eerst dat, uh, dat uh, de, een krant of Red Pepper heel veel namen... Uh, Publiek maakt met foto's en al. Dat is wel het probleem. Het is vooral foto-identificatie. Mm -hmm. En hoe lang blijft zoiets heet? Nou ja, op een gegeven moment gaat ik misschien een beetje die gezichten door elkaar halen. Uh, maar de, het is. Kijk, het onderwerp blijft heet. De, de, de homohaat in Oeganda blijft langzaamaan groeien, groeien, groeien, groeien. En het is alleen maar meer aangewakkerd door de nieuwe wetgeving... die eigenlijk het eigenlijk ook legaliseert. Hè. Vanaf nu kan je. Moet je eigenlijk zelfs verplicht... homo's aangeven of zelf oppakken. Anders ben je geen goed burger en beland je levenslang in de gevangenis. En dat gebeurt ook? Dat, dat gebeurt op zich uh, nog niet zo heel vaak. Maar um, het is wel het idee dat dat gaat gebeuren, ja. En de, en de politie werkt sowieso nooit mee in het voordeel van homo's. Uh, die geven je eerder zelf nog een afranseling... en een flinke verkrachtingsbeurt erachteraan... dan dat ze je uh, uh, beschermen voor, uh, voor aanvallen van... van buren en dergelijke. Maar zijn je vrienden, want die, die, die meldplicht, dat is natuurlijk verschrikkelijk. Ja, maar dat bedoel, gaat ook als, voor je, als, je, als je een hekel aan iemand hebt, kan je iemand zeggen dat is een gay. Ja, zijn ze bang dat zoiets gaat gebeuren? Nou, ik ben er persoonlijk in ieder geval wel bang voor dat er gewoon een heksenjacht komt, waarbij je niet alleen homo's aangeeft, maar ook de buurman die je helemaal niet zint, of de collega uh -huh. die je uit het zadel wil weppen, dan zeg je gewoon hij is homo. En dan gaan we bewijzen dat je het uh, niet bent. Kijk, het probleem is dat zodra je geaald wordt als homoseksueel in de buurt, je sowieso meteen een uitzinnig boze menigte om je, om je huisje of hutje hebt staan. Ten tweede dat je je baan verliest. Ten derde dat je van school, als je op school zit nog op universiteit. Zijn het zijn vaak jongeren, echt tussen de 18 en de 25, dat je van school getrapt wordt. Uh, en dus ook je studie niet kan afmaken. Bijvoorbeeld Jay heeft haar studie niet af kunnen maken. Was coach van het Nationale Basketbalteam baan kwijt. Maar dat, maar dat zijn dingen... eerlijk gezegd, ja. baan kwijt is heel vervelend... en je studie niet kunnen afmaken. Maar in mijn oren klinkt dat... van nou ja, daar, daar valt mee te leven. Nou, daar valt op zich niet mee te leven. Want waar leef je dan van? Je moet dus constant verkassen. Je kan niet een nieuwe woning huren... omdat je A geen geld hebt en B zodra de, de huisbaas erachter komt... Dat je homo wordt, geeft hij of aan... of in ieder geval moet je de woning verlaten. Dus deze mensen zijn constant... Aan het verplaatsen. Toen ik Jay leerde kennen, was zij elke nacht. sliep zij al ergens anders. Nu kan zij niet meer verplaatsen. Want zij kan niet over straat. Dus nu zit zij op één plek. Maar het is een constant opgejaagd worden. En op het moment dat je op straat bent, die heet die, die, het, die agressie. Je, je, je hebt geen geld om van te leven. Dit is echt een. Je leven wordt eigenlijk praktisch onmogelijk ja. gemaakt. Je hebt, je hebt het zelf een beetje meegemaakt. Want jij bent uh, twee jaar geleden. In 2012 ben je daar geweest. Ja, iets uh, korter. Uh, anderhalf jaar geleden was het om ja. eind 2012. Ja, en, en je hebt een beetje geprobeerd te ervaren wat, uh, wat gays en, uh, en transgenders doormaken. Door ja. jou zelf voor te doen als wat? Als transgender. Als uh, female to male transgenders. Dus ik was ja. eigenlijk gewoon een perfecte tomboy. Hoe zag je eruit? Kort haar, echt weinig ja. millimeterd, Borsten afgebonden en heel erg jongensachtige kleding. En dan heel stoer lopen. Maar een tikkeltje opgemaakt zodat mensen wel zouden kunnen identificeren dat ik eigenlijk een vrouw ben. Ja, en hoe reageerde ze op jou? Uh, nou ja, ik heb het dus niet elke dag gedaan, want dat was echt niet te doen. Uh, buitengewoon agressief. Uh, van de man die met een Bijbel op me af kwam rennen. En alle passages voor ging lezen in het Engels. En mij ging vertellen dat ik echt in grote zonde leef. En dat God mij zal straffen en alle demonen op me af zal sturen. Tot de uh, tot, uh, keer dat ik met Jay samen over de straat ging... en dat uh, mannen mij echt tegen de muur aanduwden... en echt uh, heen en weer begonnen te, uh, te gooien en, en echt te slaan. Um, op een gegeven moment dacht ik... Uh, toen was ik er echt helemaal klaar mee. Dat, dat ik dacht van ga even een dagje in het Hilton zitten. Ik neem een dagpas en ik ga op het, bij het zwembad van het Hilton zitten. Mm -hmm. Het zijn alleen maar Amerikanen en Britten, dat is, dat is ontspannen. En ik nodig Jay eruit, zodat ze even een middag uit die constante stress kan zijn. Mm -hmm. Nou, wij gingen daar zitten. Ik dacht van, dit is een veilige plek. En meteen kwamen de bewakers op ons af. Werden we gesarmeerd weg te gaan. Toen we door de gang liepen, kwamen we steeds sneller achter ons aanlopen. Wij doken snel de vrouwen WC in. Kwamen de bewakers de wc in. Begonnen kei tegen ons te schreeuwen. Toen zijn we weggerend, echt uit het Hilton Hotel. En vervolgens deed een uh, boda boda -taxi op ons af en uh, een motor taxi. Oké. Okay, ja. ja. En die chauffeur die begint ook uh, ons te duwen, terwijl die zeg maar langs ons die was een keiharde klap op ons achterhoofd. Dat zijn zeg maar de dingen die je meemaakt daar. En dat was voor de wet. Dat ja. was al. De, de, de, de woede, de fox woede tegen ja. de homo's voor de wet. Maar je ja. zou denken: de, je gaat even naar een hotel want je wil een rustige middag hebben. Dat lukt al niet. Ik zou denken: er is daar helemaal geen gay zien. Want je bent wel gek als je daar naar, naar een homofeestje gaat. of überhaupt er eentje organiseert. Maar dat gebeurt dus wel. Jij bent ik ook naar homofeestjes. Geweest. Ja, het interessante is dus dat uhm, Oeganda echt een hele grote gay community heeft. Ik heb in Oeganda, denk ik, uiteindelijk kennis gemaakt met zo'n 200 transgenders. In Nederland ken ik geen 200 transgenders. Ik kende 10 of 20, niet 200. En dan heb ik het nog niet over alle homoseksuele mannen en alle lesbische vrouwen. De, ze zijn enorm goed georganiseerd. Ze kenden elkaar, ze zoeken elkaar op. Uh, ze hebben heel veel steun van buitenaf gehad van westerse NGO's, ja. waardoor ze echt goede organisaties op poten hebben kunnen zetten. Er zijn 17 organisaties in Oeganda, dat is meer dan in Nederland. Maar en is dus een hele levendige homo-scene. Ja, maar alle gay -cafés zijn al lang en breed gesloten. Er was één bar, Ram Bar, mm -hmm. niet toevallig, die op zondagavond dan het openstelde voor homo's. Dan was het geen homo-feest, maar in de werkelijkheid kwamen daar heel voor homoseksuelen. En het bizarre is dat daar dus hoe gaan deze parlementariërs komen die in het parlement een gigantisch anti-gay verhaal houden en die komen daar jongens op pikken. Juist, dat horen we wel vaker. Hè? Toch even naar de praktijk van nu, want laten we zeggen er is nu veel agressie en die agressie mag nu ook min of meer geuit worden met de wet in de hand. Ja. Wat gebeurt er eigenlijk met mensen die in elkaar geslagen worden? Nou ja, die krijgen dus, die worden meestal door, uh, ze hebben een soort noodsysteem waarbij je elkaar sms't een noodsms uitstuurt. En als je geluk hebt, kan je dus een noodsms uitsturen. En dan uh, komen andere activisten heel snel oppikken en brengen je naar een, een bevriende dokter bij het ziekenhuis die niet te veel vragen stelt. Want de artsen zijn ook een groot probleem. En die hebben je ook je meldingsplicht. Dus het is dus, vooral voor transgenders heel lastig. Want zodra je uit de kleren gaat, blijkt dat je natuurlijk eigenlijk een ander geslacht hebt. Want niemand heeft een seksoperatie gedaan. Ze ja, verkleden zich als man of als vrouw, maar ze hebben niet een seksoperatie gehad. Dat ja. kan niet in Oeganda. En, um, maar het gaat ook fout. Je vertelt over vier vrienden die zijn vermoord. En enkele andere die zelf. Een pogingen hebben gedaan uit pure ellende. Omdat gewoon vijf jaar lang die ze hoop en vrees. van deze wetgeving circuleert sinds 2009. Sindsdien hebben ook de media echt actieve campagnes tegen homo's. En dat constante beetje je, je hoofd boven water beetje tappelen en hopen dat je die wet toch kan vermijden. En ik heb daar een heel pijnlijk voorbeeld van. Ik heb een heel groot feest meegemaakt omdat de, de doodsclausule uit de wet zou zijn gehaald bij de, bij de tweede lezing in het parlement. Iedereen helemaal gelukkig, extatisch, tranen met tuiten. Hartstikke veel gedronken, gefeest. Ochtend daarna, ik heb nog een kater, bel een vriendin op. Zegt ze, oh, de, doods, de doodsartikel staat er toch nog wel in. Ja. Jij maakt je er heel druk over. Hè? En afgelopen woensdag was dat te horen. dus zat je in het Vlaamse programma uh, Rijers Laat. Dan had je een hele felle discussie met de Belgi Belgische minister van Buitenlandse Zaken, DJ Reiners. Wij proberen nu meer druk op zo'n regio te zetten. <laughs> Hoe? Hij is... Hoe? Ja, maar dat moet u echt niet doen, minister. Want dit hele probleem in Oeganda nu is een, een, een reputatie-ding geworden. Ja, maar wat kunnen om, we doen? Maar, maar moet u begrijpen, in Oeganda ja, is dit een ding geworden... die homo-wet is gelijkgestaan aan westerse invloed. Ja, maar vraag ik u om niks te doen. Ja, maar, nee, Omdat ik zeg niet. Okay. Ja, maar maar eerst, het misschien, eerst misschien... Maar ja, maar, ik eerst was, misschien ik was aan, dus wat, ja, ik wat, was wat zou... Ja, maar dat zijn dingen die we vijf jaar hebben gedaan... waardoor we nu op dit punt zijn beland. Ja, je, je zegt van, ja, weet je, die sancties, alles leuk en aardig. Maar daar krijg je de homo's de schuld van. Dus dat is ja, niet precies. de oplossing. Wat, wat moet er volgens jou wel gebeuren? Ik, ik heb een aantal ideeën. Eén, stop met, de kop, met, met het promoten van homorechten. Want dan heb je het constant over die ene groep. Je het stopt mensen ook in het... In een label die ze zich niet bij prettig voelen. En dat is een enorm westers ding geworden. Want homorechten is natuurlijk van beschaving. Dat is morele superioriteit van het westen. Kijk hoe goed we met onze homo's omgaan. En de rest van de wereld zou achterlijk zijn. En de rest van de wereld accepteert dat niet Dus meer. gewoon überhaupt homorechten niet, niet noemen. Mensenrechten, seksuele rechten. En daaronder valt dan automatisch homorechten. Ten tweede, niet de stick, maar de carrot. Dus positieve rewarding voor het beschermen van mensenrechten. Niet constant die economische sancties koppelen aan schendingen van homorechten. En wat zou die wortel dan kunnen zijn? nou Bijvoorbeeld de nieuwe, uh, nieuwe technologische... Kennis ze willen de HIV-epidemie, die weer verder is gaan pieken, weer bestrijden. Je kan het onderwijs verbeteren. Dit hoeft niet enorme geldbedragen te zijn, het is meer op kennis, uh, know-how die, die je kan geven en ontwikkelingshulpprojecten, die je in plaats dat ze je allemaal stopzetten, waarmee je überhaupt dan ook de homo's gaat en de mensen in Oeganda. Het derde wat ik zou zeggen, gebruik Afrikaanse leiders. Zuid-Afrika heeft bijvoorbeeld de een opgestelde. Uh, burgerlijk huwelijk voor homoseksuelen. Ja. Er zijn daar enorme schendingen van, van homo's door bur burgers... maar het, het land zelf laat zien dat Afrika en homo zijn samen kan gaan. Desmond Tutu is een ander voorbeeld, van aartsbisschop... die helemaal pro-gay is. Je zou hem Goeie kunnen gebruiken als stellen, bemiddelaar. in voorbeelden stellen Afrika. Ja. Die laatste twee punten komen we zo meteen op, Monique. Ja. Nieuws -PV. Oh, ga ik ook weer door iemand heen. We gaan uh, uh, over sport praten. En daarvoor zit Andy Houtkamp hier. En die uh, Feyenoord, met name. Hè? Waar het sowieso al slecht gaat, natuurlijk. Je verliest van Ajax, dat is al vervelend. Uh, Rutte, nieuwe trainer, dat, dat is dan misschien een lichtpuntje. Maar er is meer aan de hand, want uh, Pelle is bestraft. Ja. Hij heeft uh, van Feyenoord een uh, straf opgelegd gekregen. Hij is geen aanvoerder meer en is twee wedstrijden uit de selectie gezet. Ja, is dat vanwege wat er allemaal op het veld is gebeurd? Ja, er is de afgelopen weken nogal wat gebeurd. Vorige week kennen we nog wel de beelden in de katakombe in Enschede. Uh, het uh, slopen van diverse spullen. Uh, een dugout, een, een, een lamp en dat soort zaken. En gisteren, uh, ja, na afloop van de wedstrijd... een interview met Jan Joost van Gangelen... waar hij die toch ja, gewoon vervelend deed. Alla.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 het mag absoluut niet hoor, laat ik dat voorop stellen. Maar ja, het ah ja. gebeurt blijkbaar. Ja, kennelijk vinden ze het bij Feyenoord wel zo erg... en nemen ze het zo hoog ja. op dat ze hem... De, je vindt dat ze daar gelijk in hebben? Absoluut, maar ik denk ja. ook dat ze weten dat de kans heel groot is... dat hij sowieso door de KNVB geschorst gaat worden. Uh, dus ze hebben alvast maatregelen genomen... maar hij heeft ook nog twee voorwaardelijke straffen staan. Dus dat hij geschorst wordt... Door de KVB is bijna een zekerheid. En dus heeft Feyenoord alvast gezegd: nou weet je wat, ja, dat hij geen aanvoerder meer is, dat is, lijkt me helemaal logisch. Want je hebt een voorbeeldfunctie als uh, aanvoerder zijnde. En ja, ze hebben hem vast twee wedstrijden uit okay. de selectie gehaald. Dankjewel, Andy. Oké. Okay. En nee, ja, vandaag in de Nieuws BV het laatste deel van de reportageserie Illegaal. Het kinderpardon leidt soms tot schrijnende situaties, dat weten we. De voorwaarde dat een kind niet langer dan drie maanden ontrokken mag zijn aan Rijkstoezicht... kan voor verwarring zorgen, want wat als je wel volop in beeld bent bij school en gemeente? Het gezin Camo, dat al jarenlang in Nederland woont... dreigt door de strenge eisen van het kinderpardon net buiten de boot te vallen. Verslaggever Robert Jan Boy zocht het gezin op in asielzoekerscentrum Burgum. We zitten hier bijna onder de rook van uh, Dokkum. Ja. He, Burgum, Burgum dat, is, ja. dat, dat, dat is het plekje. Een terrein vol met uh, ja, barakachtige huisjes, zijn het. Ja. Ik zie daar kinderen spelen in een speeltuintje. Overal staan uh, fietsen, hier is een basketbalveldje. Ja. En uh, Dirman, de zoon van uh, Kamo, die lacht een beetje. Ja. Heb je hier vaak gespeeld al? Oh, ja, Wat met doe? heel veel vrienden. Ja? Uh, voetballen altijd hier. Op ja. het basketbalveldje. Of we gaan naar het voetbalveld voetballen. Ja. Of uh, we gaan gewoon een uh, verstoppertje spelen. Of we gaan naar de computer daar. Oh, er is genoeg te doen. Ja. Ook naar school hier op het terrein? Of, uh... Uh, ja, uh, bij Partour. Uh, uh, dicht, hier dicht bij het uh, centrum. Kijk, in de tussentijd gaat de deur open. Daar zie ik een andere jongen. En dan loopt er nog een. Ja. Dat houdt niet op. Hè? Ja. ja, Met twee broertjes. Hallo. Hallo. Hallo. Daar komt de moeder, Ramsia net alweer een kleintje volgens mij. mijn wow, dochter. Die is nog niet zo oud volgens mij. Nee, zeven maanden. Zeven maanden, ja. Zeven maanden. Ja. Nou, hallo. Hoi. <laughs> zeg maar, hoi. Nou, eens even kijken. Zeg maar wat we er ja, doen Ja, Ja, ja, ja. Ja, niet. We lopen even door hier. Ik zie hier een paar slaapkamers. <truim> Het zijn echt houten muren. Ja. Met geel linoleum hier op de vloer. Ja, dus. ja. Deze twee zijn de slaapkamer. Die daar. En dit is de woonkamer waar we altijd uh, komen. Oh ja, slaapkamer... Niet zo'n grote kamer, maar wel een ja. kamer waar je kunt zitten. Dit is ook de woonkamer, dus hier gaan ja. we nou gaan ja. zitten. Ja, precies, ja. Zeg, nu anderhalf jaar hier, hè? Ja. ja, anderhalf jaar. Daarvoor ja. in 1997, uh, om het even samen te vatten, naar uh, Nederland gekomen. Gevlucht ja. uit uh, irak Ja. Uh, in Nijmegen gewoond in 2012. Ja. Werd er werd gezegd van geen verblijfsvergunning. Mm -hmm. En nee. toen bent u bij familie gaan wonen. Ja, precies. Ja. Gedurende een aantal ja. maanden. Mm -hmm. Niet in beeld van de Rijksoverheid, nee. maar wel in beeld... Van bijvoorbeeld de school? Ja. Want jij zat gewoon op school? Uh, ja, ik zat met mijn broertje de hele tijd op school. We zaten daar uh, tot 13 september 2012. Toen ja. zijn we naar, uh, de, hadden we een afspraak gemaakt. We zijn alleen in oktober niet naar school geweest. Ja. Toen hebben, uh, hadden we afspra afspraak gemaakt dat we hier in, de, in Burgum zouden wonen, in de AZC. Want daar moesten jullie toen naartoe? Nou ja, dat werd gezegd. En toen in november ja. zijn we hier uh, bij ja. Papilio begonnen met school. Dus het, het komt er eigenlijk op neer... Eén maandje buiten beeld van de Rijksoverheid. Ja, wel bekend was bij Engels, de school, maar ja. ook bekend was bij de ja. sociale dienst. Ja. En dan val je buiten het kinderpardon. Ja, maar uh, we wachten nog op de kinderpardon. Die bent helemaal Nederlands natuurlijk. Ja. Ik vond uh, een... Dit lijkt mij voor mij een thuisland. Nee. Als ik uh, terug moet naar Irak, dan, dan kan ik niet schrijven of uh, lezen. Nee. Ja, so, uh, ik wil nee. juist hier een paspoort om hier te blijven. Wat doen jullie de hele dag? Jij gaat naar school? Ja, uh, wij, wij uh, kinderen brengen naar school en dan terug naar uh, Azazi, wachten. Mm. Moeilijk, echt moeilijk. Heeft u werk hier? Uh, nee, mag niet. Mag niet? Mag niet werken, mag niet naar school. Dus dan zit je hier? Ja. Ben je hier nou voortdurend mee bezig? Met deze kwestie? Of denk ben, je ook wel eens andere dingen? Ik denk ook soms aan andere dingen. En uh, uh, aan mijn vrienden die ik uh, niet meer zie. In Nijmegen? Uh, ja. En uh, ik droom er soms over na. Dan denk ik, waarom heb ik geen paspoort? Dan denk ik, ja, ja. ik heb een paspoort gekregen eindelijk. Maar dan word ik wakker. Ja. -sla, dan vind, en dan zeg ik, ja, jammer dat ik geen paspoort heb. Dat vind ik het moeilijkst. En jullie zijn niet de enige in deze situatie. Ik begrijp nee. dat er nog ruim 300 andere. Ja, dat is waar. Ja nog 300 ja. andere mensen hebben zo. Hebben dat ook zo? Ja, ja, ja, ja, precies. Als het zo is, als mensen zoiets denken, moeten ze ook een keer over nadenken hoe het is als ze, als ze zelf geen paspoort hebben. Dus de mensen moeten zich beter indenken wat ja. het eigenlijk betekent voor de mensen. Ja. Na de, na de 17 jaar en dan terug naar Irak. Kinderen 12 jaar. En als wij naar uh, Irak en Kurdistan ja. daar ja. In, beginnen in nieuw, alles nieuw beginnen, dat is echt moeilijk. Ja. Echt moeilijk, dat kan niet. Nee. We hebben een reportage van Robert-Jan Bowie en nu Robbie Williams. Uit afgelopen januari, Shine My Shoes. Another dawn, another day, another dollar to be made. I got a pocket in my soul a little rock, a little roll assimilated. Yeah, what you think you know about? Robbie Williams, shine my shoes. BV Buitenland. Ja, met Willem Frank ten uh, Willem Frank ten Oud, we gaan het hebben over A-woord en N-woord. Eerst even het N-woord, dat mag je eigenlijk niet meer gebruiken. Hè? Dat mogen we niet uh, gebruiken, uh, ja, eigenlijk, eigenlijk niet, nee. We hebben het dan over Amerika natuurlijk. En dan ja. weten we ook waar die N voor staat. Maar wat is een A-woord? Een heel erg beladen woord. De arabisch amerikaanse tiener Hassan uit de stad Dearborn bijvoorbeeld. Die mag het woord absoluut niet in de mond nemen van zijn moeder. Some Arabic people around me say uh, the A word, the A word. I, I can't say it. It's like a very bad word. I don't like say it or nobody in my house. Ja, hij hoort het wel het om zich heen van Arabisch-Amerikaanse buren, mens, mensen in de buurt. Yeah. Uh, hoort hij het vaak dat het gezegd wordt, maar het is een heel slecht woord. En strikt verboden, dus door zijn moeder. Het woord dat hij bedoelt is Abed. -E abed, abed. Het, het wordt op een denigrerende manier gebruikt door sommige Arabische Amerikanen als het over zwarte Amerikanen hebben. Maar de vraag is wat het betekent. Abed. Het is een, het is een, een heel normaal woord eigenlijk, een uitdrukking voor slaaf of, of bediende, dienaar. Abid. Abid. kent het. En op ja. zich een, een heel normaal woord, een heel gangbaar woord. Uh, mensen heten ook zo, uh, de, uh, het is gewoon een, een voornaam. Maar Dawood Dalit, Walid, hij is een zwarte moslim, hij krijgt het woord abed of abid... in het dagelijks leven vaak naar zijn hoofd geslingerd door niet-zwarte moslims. Black Americans who are Muslims who understand Arabic... when we hear the A-word or abid, to us is equivalent to the N-word. We hear this term going to gas stations, to grocery stores... and uh, it's extremely offensive and it's hurtful. Ja, hmm. hij verstaat dus Arabisch. Hij wel. Heel veel van zijn, van, uh, ja, in tegenstelling tot heel veel uh, zwarte Amerikanen die geen Arabisch verstaan, die hebben geen idee dat ze eigenlijk worden beledigd. En hij zegt, die Walid zegt: ja, het is eigenlijk alsof je wordt uitgescholden als mensen dat zeggen, met het. En woord. Heel kwetsend, zegt hij. En daarom is hij met een aantal zwarte islamitische uh, medestanders uit zijn stad Detroit is in actie begonnen uh, op de sociale media met de hashtag uh, drop the a word En een, een oproep om het woord abid ja. in de band te doen. Maar het gaat dus over dat Arabische moslims hun geloofsgenoten discrimineren. Ja, en, uh, ja inderdaad. En in, in Detroit wordt dat onder veel uh, zwarte moslims gevoeld, zegt uh, Dawood Walid. 85% van die stad is zwart. Nou, is een van de voorsteden Dearborn van Detroit. Dat is dan weer een van de, van de steden in Amerika met de, de hoogste percentages Arabische Amerikanen. Dat schuurt dus blijkbaar nogal tegen elkaar aan. En als Walid dan in Dearborn komt, dan wordt hij geconfronteerd met openlijke vooroordelen van de kant van niet-zwarte medemoslims. Ja, nou is Detroit een grote stad. Maar ben je nou iets op het spoor dat, dat veel groter is dan dat? Of is het gewoon iets wat alleen in Detroit uh, plaatsvindt? Nou ja, als je, die, als je de, de reactie op, op Twitter leest, volgens die hashtag, dus drop the A-woord. En ja. Being Black and Muslim, ook zo'n hashtag, dan zie je wel dat ook in, in andere steden. Speelt. Ibrahim Abdul Matin, die merkte bijvoorbeeld in, uh, in New York, waar hij woont. Heel pijnlijk zegt Abdul Matin wat er gebeurde toen hij bij een, een Iftar maaltijd aanschoof. Dat was gewoon in een moskee in Manhattan waar hij toevallig binnenstapte. Ik there daar na After um, Iftar, na Fasting. En ik werd told, removed from where I was sitting. En told to sit someplace else. En toen I ik in the other place, right near the bat, like the toilet. De guy ushered another South Asian man to sit where I had been sitting. Het was more like, wow, you actually just did that. Ja, toen uh, Abdul Martin dus na de Ramadan daar aanschoof om die maaltijd te nuttigen en daar ging uh, ging zitten, toen werd hij dus van zijn plek afgehaald en ergens bij de toiletten neergezet om plaats te maken... voor iemand van Zuid-Aziatische afkomst. Nou, dat, dat vertelde hij allemaal in het programma De Stream van, van Al Jazeera. Het stond een tijdje geleden helemaal in het teken... van het, het zijn van zwart en moslim in de Verenigde Staten. En Het ging dus ook over uh, discriminatie en over dat A-woord. Ja, enig idee wat de herkomst is van deze vorm van discriminatie? Nou, volgens Hint Maki, zij is een Soedanees-Amerikaanse anti-racisme-activist. heeft dat te maken met het idee onder uh, Arabieren... dat ze op een bepaalde manier bevoorrecht zijn. Denk aan de Koran, die is geschreven in het Arabisch. Uh, dat geeft een zekere religieuze autoriteit. En dan komen ze in de VS wonen, zegt de makkie. En daar zien ze zwarte moslims niet helemaal voor vol aan. Some other people will push back at you and they say... oh, well, we're not really racist, we're not like the white Americans. Which I find very interesting because there's this place of privilege... right, that yeah. Arab, um, Arab Americans and some South Asian Americans have. And then they come to the United States and they perceive themselves as white. Right. Nou, spreek je ze erop aan, zegt Makkie, ja, dan ontkennen ze dat. Ze zijn, eh, vinden ze, geen, geen blanke Amerikanen, zeggen ze dan. En dus niet racistisch, mm -hmm. wordt al door sommigen gezegd. Maar binnen de moslimgemeenschap vinden ze wel degelijk dat ze door hun lichte huiskleur. een soort voorkeurspositie hebben. Al dus ja, deze. Maar hebben ze nu leuk dan drop the A-word op Twitter? Daar ga je natuurlijk niet mee tegen. Nee, mij. en zo'n zo hashtag die sterft natuurlijk uit. Je ziet nu al dat het, dat het een stuk minder is dan, dan een paar dagen geleden. Um, en dat weten die mensen achter deze campagne ook wel. En daarom willen ze een veel bredere dialoog in Amerikaanse moslim gemeenschap En ze vragen ook imams om dit aan te zwengelen binnen de moskeeën. Want zeggen de activisten... een medemens, een medemoslim is geen abid. Je mag ook niks meer. Maar het is wel echt een grof woord. Hoor. Ik, vind, ik ben niet eens met het begin dat je zei dat abid een normaal woord is. Ik ken niemand die abid heet. En je uitgemaakt worden voor Abid, gewoon slaaf. De benen is een dienaar, Dan moet je echt op de grond zitten. Bijvoorbeeld ook in de ruiskultuur, Dan kan je niet staan. Je kan op gelijk hoogte van iemand praten. Is het nog erger dan nigger? Nu ik ja, toch nou ja, je, bij nigger hebben wij geen gevoel. Het is natuurlijk voor, voor, voor donkere mensen... die een slavernijverleden hebben, is het heel erg. Maar wij voelen daar niet zoveel bij. Maar als je tegen mij Abid zou zeggen, dat zou echt kwetsende zijn. Dat zullen, we, tegen mij zullen we niet zeggen. zeggen? Beloven. we moeten niet samen wel. We gaan veel tegen je zeggen, ja, een maar dit Heel Willem-Fangden ook, dankjewel. Ja. Ja, um, we gaan nog even doorpraten. Rob de wijkdirecteur van het Centrum voor Strategische Studies. We hadden het net over uh, sancties. Mm -hmm. uh, namelijk, wat zouden wij kunnen doen? Mm -hmm. Wij zouden geen gas meer af kunnen nemen. Maar dan snijden we onszelf toch wel behoorlijk hard in de vingers. Dat hoeft niet. Uh, je kunt meer gas importeren uit Noorwegen. Meer uit Algerije. Je kunt meer vloeibaar gas, LNG, importeren. Wat Amerika niet meer nodig heeft op dit ogenblik. Door die schalingasrevolutie die, uh, die daar plaatsvindt. Mm -hmm. En je kunt ook het verbod even opheffen. Opschorten in de Verenigde Staten. Door de app op op de export van gas bijvoorbeeld naar Europa. Die discussie loopt inmiddels al in de Verenigde Staten. Dat kun je ook doen. Maar zijn zo de geesten daar voor, denk je? Nou ja, dat zal vanmiddag bij. Uh, Ik denk dat je dat wel moet, uh, je wel moet overwegen. Als je iets zou willen gaan doen... Uh, in de richting van Poetin... dan moet energie op een of andere rol spelen ja. in de sancties. Doe je dat niet, dan heeft het geen enkele zin. Die reis verboden en de, de, de, de, goede, wel, nee. de, de goede bevriezen, de, de lacht nou ja, dan lacht Poetin dan. ja, dat is wel heel vervelend, maar hiermee tref je echt Rusland in het ja. hart. Monique, samen wel. Nog even kort. Je zei, we moeten niet praten over homorechten, maar over mensenrechten. We moeten geen sancties, maar positief uh, juist belonen. En goede voorbeelden gebruiken zoals Zuid-Afrika, want daar is het veel uh, relaxter uh, ja. als we het hebben over homo's en homorechten. Wat moet er nog meer gebeuren? Nou, stille diplomatie en niet het publiek uh, scholveren eigenlijk van de president en het parlement door ze als soort barbaren af te schilderen. Dat uh, zal hen alleen maar dieper in de loopgraven, de morele loopgravenoorlog uh, brengen waar ze nu al in zitten. En waar ze zich flink in hebben gepositioneerd met het aannemen van deze homowet. En bij Rusland als Mooi precedent gebruiken trouwens. Hè? Van, zij hebben homowetten, dus wij nu ook. En tenslotte moeten wij toch echt bescherming bieden aan die activisten die wij mede met hulp van uh, onze NGO's. Ja, dat heeft even toch ook gezegd? Ja, ja dat, ze dat heeft zijn even welkom. gezegd. Ja, ze zijn welkom. Maar hoe komen ze hier? Je moet namelijk zelf het, wel het geld hebben voor het ticket en dergelijke. Dus in feite is het. ook financiële ondersteuning. Verruimde visumbeleid mooi, maar ze kunnen er niks mee. Monique Zamermouw op de wijk. Dank. Ook na Sochi gaat het schaatsfeest door. De Ascent ISU World Cup finale. Alle schaatshelden terug in Nederland. 14, 15 en 16 maart in Tiel Herenveen. Tickets via schaatsen.nl of bij Primera. Maak het mee. Zondag 6 april is het weer zover. De Spieren voor Spieren City Run. Hardlopen in Hulversum Mediastad.